BN Vara presenteert De honderdjarige jarige Man die uit het raam klom en verdween. Na de gelijknamige roman van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Karis. Deel 14. Die Sonja is toch eigenlijk ook een brave olifant, ook, hè? Alan hoeft het haar maar één keer te vragen en ze gaat zo bovenop Never Again Lit humpy zitten. Dat scheelt. Nu hoeven onze vrienden alleen zijn lijk nog even te lozen. Jammer genoeg gaat dat niet helemaal zoals gepland. Het lijk is gestolen. Gestolen? En dus wordt het zo zoetjes aan de hoogste tijd om maar een spoorloos te verdwijnen. Gunilla heeft die gele verhuisbus slotte niet voor niets gekocht. Het viertal verlaat de boerderij zonder enig idee dat ze op de voet worden gevolgd door Geerdien. ...de baas van Never Again. Godverdomme, dat is dat wij! Godverdomme! Mijn koffer zit in die bus! Godverdomme! En Gerdien wordt op zijn beurt weer achtervolgd... ...door commissaris Aronson, ...die weer eens twee minuten te laat... ...op het plaatsdelict aanwezig was. Zo wordt me er toch behoorlijk wat afgekat en muist... ...in Smoland. Holland, Zweden, 2005. Ja, sorry meneer, ik mag hier niet harder. He, rustig joh, zenuwenleier. Jongens, even qua planning en qua richting ook, want uh, waar gaan we eigenlijk heen? Ja, gewoon recht zo die gaat toch, Alan? Ja, recht zo die gaat, Benny. Het beste is denk ik een onderduikadres bij iemand die we kennen. Familie, vrienden, buren... Uh, ja, al mijn vrienden en familie zijn om verschillende redenen niet meer in leven. De Russische revolutie, een goed gemikte granaat, ouderdom, zulks. Uh, en ik, uh, ik, ik maak alleen maar vijanden. Werkelijk, iedereen heeft een pesthekel aan mij. Mijn sociale netwerk is nogal verweekt na mijn scheiding. Toen uh, zei ik dat iedereen in de stront kon zakken. Oké, okay. familie en vrienden sleep ik weg. En die broer van jou dan? die Van die, die laskeurzen? Ja, ja. Zo heet die ook weer, Borry. Wat? Eh, Weren? Bosse. Ja, die. Absoluut ja. geen optie. Ik heb Bosse een erfenis zo de spreekwoordelijke neus geboord. Die gaat echt de welkomstmat niet uitleggen. Je kunt het toch proberen, het is je broer. De meest woedende broer ter wereld, ja. Ach, hoe lang is dat geleden? Zeker twintig jaar. Hier, is toch al lang vergeten, hè? Sorry, Gunilla, maar ik ga Bosse echt niet bellen. En uh, wat wil je dan? Aankloppen bij een hotel? Drie kamers en een king bed voor onze olifant. Ja. We wilden niet opvallen, weet je nog? Zeg, uh, zijn jullie onze gezellige koffer vergeten? Met al die gezellige kroontjes. <laughs> Kronen? Ja. Natuurlijk. Precies, koop hem om. Nee. Benny, ja. nee. ik ga hem zijn erfenis teruggeven. Jongen, jongen, jongen, jongen. Ja, ja, ja. Jij kunt heel goed toeteren. Oké, okay. ik ga hem bellen. Ja, hallo, met Bosse Ljungberg. Ah, Bosse. Je raadt nooit wie je aan de lijn hebt. In één keer goed. Dat zie je wel. Probeer het nog eens. Ja, die neemt natuurlijk niet meer op. Probeer het met mijn telefoon. Ja. Hallo? Inderdaad. Het is je bloedeigen broertje, Benny. Hoe is het nou? Ja, hier. Neem mijn telefoon. Misschien dit keer iets minder joviaal. Zou ik ook van ophangen. Sorry. Beste Penny, zou je willen stoppen mij te bellen, AUB, Het stoort me. Bosse, luister alsjeblieft. Ik wil het goed maken. Oh, heilzame één keer. Ik wil je jouw deel van de erfenis teruggeven. Drie miljoen kronen. In ruil voor een tijdelijk onderdak voor mij en mijn vrienden. Heeft hij nou weer opgehangen? Volgens mij niet. Misschien is hij kijken of hij genoeg sokken heeft om het in te stoppen. 4 miljoen. We kunnen ook een hotel nemen, bossen. Kies maar. Alleen de zegen van de heer maakt rijk. 3 miljoen is prima. Jullie zijn welkom. Ja! Yeah. Yeah. Hey. We zijn dan over een paar uur, bossen. Dankjewel. Godsamme, ik word gek, de Rood. We kunnen toch moeilijk de struiken hier rijden? De weg wordt hier al breder. Ik kan er bijna langs. Je hebt niets gezegd over Sonja. Nee, als die ziet hoe goed Sonja kan zitten, is het vast geen probleem. Danny, kijk uit! Geef mijn koffer terug, klerenlijer. O jee, oh. o Oh, de oh, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Ja, we zijn nou. hier. Oh. We doen? het Remmen, in Remmen. schoonheid oh, oh, van remmen. stad, gedeeld door 30, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, Iedereen in orde? Alleen maar haar wat in de waarde. Qua fysieke toestand ja, qua mentale toestand twijfelachtig. Alan? Oh hemel. Alan? Oh nee, oh nee, oh nee. Dit flik je me niet, ouwe geit. Oh. Alan? Present. Oh. Nog steeds honderd. Ik denk dat die toeteraar erger aan toe is. Wat ga je doen? Kijk hoe het met de is, natuurlijk. We hebben iemand aangereden. Is dat nou wel zo verstandig? Ik ben bijna dokter, hè? Ik zeg, doorrijden. Ik heb een bijna dokters-eet. Straks begint hij te schieten. Uh, Julius, jij gaat mee. Uh, ja, dag. Uh, uh. Ik blijf even zitten als je het goed vindt. Mijn beentjes zijn nog een beetje trillend. Julius, mee. Godzame. <lacht> nou, dat ziet er niet best uit. Geen pols. Godverdomme. <lacht> Rustig. nee. Ik doe niet rustig. Dit is al de tweede dode vandaag. Ik had bij mijn maar moeten blijven. Dan stond ik nu gewoon kroketjes te frituren en puntzakjes te vouwen. Maar nee, hoor. Klootzak. Wie? Ik? Nee, hij. hij Ga met zijn klote auto midden op de weg staan en dan ook nog doodgaan. Dan mogen wij weer oplossen. Krijg nou wat? Hij is niet dood. Godzijdank. Ik denk dat het onze cue is om weg te gaan, Danny. En hem laten liggen? Die stikkel die probeert ons om te leggen, Benny. Ik ben een dokter, Julius. Uh, bijna dokter. Ik heb een dokters-eet afgelegd. Uh, bijna dokters-eet. Ga de verband doos halen. Ik denk echt dat we beter... Oké. Okay. Jezus. Maar we geven hem geen pijnstillers, man. Hoor je dat? Je krijgt geen pijnstillers. En maak daarna een plekje vrij achter in de bus. We gaan... We gaan hem toch niet meenemen? Jawel. Ja, we houden ze even. De verbanddoos Julius, hij is dood aan het bloeden. We kunnen toch een ambulance bellen? Met een helemaal dokter? Ambulance betekent politie. En voor zover ik weet, hou jij daar niet van. God, de dokter. Prima, we nemen hem mee. Gezellig. Oké, okay. allemaal aan één kant staan en bij drie tillen we hem op. Dit kan even pijn doen. Eén, Eén. twee... Eén. Three hey. hey. hey. hey. ah. 2005, 5 uur 50 ja, net. er staat hier midden op de weg een auto tot los zwarte BMW 6 serie kenteken 986 JRL geen spoor van een mogelijk slachtoffer die ja, weer hier niet maar er ligt hier wel bloed op de weg het lijkt erop dat er een botsing is geweest met een ander voertuig afgaande die gele sporen op de achterkant gele Scania 92 mijn God, Diana, ze, ze hebben iemand geramd. Alan en zijn... en wat zijn het? Handlangers, misschien wel met opzet. Wat zijn dit voor mensen, Diana? Wat is dit? Die godsnaam voor een bejaarde. En dit off the record, ik was nu graag bij. In het, verleden. het is Alan gelukt om te ontsnappen uit de Iraanse gevangenis en hij heeft daarbij meteen een aanslag op premier Churchill verijdeld. Doet hij niet moeilijk over. Bij de Zweedse ambassade regelt Alan via één telefoontje met zijn oude vriend president Truman een paspoort en een vlucht naar thuisland Zweden. Zeg Harry, ik heb heel even je hulp nodig. Alles voor jou Ellen, ouwe zuipschuit. Stockholm, Zweden, 1947. Uh, mevrouw? Ja? Welke stad is dat? Dat? Oh, dat is uh, Stockholm, meneer Carlson. We gaan beide landen. Zijn we al in Zweden? Ziet u de Gamla staan? Daar, de oude stad. Mooi, hè? Kevin crew, prepare for landing. Welkom to Stockholm. And for those of you returning home. Welcome home. Meneer Kaalson? Meneer Kaalson, hier. Hier ben ik. Ja, daar ben je. Dat klopt. Maar wie ben je? Oh, uh, uh, ik ben Olaf, de assistent van premier Eerlanden, uh, sinds gisteren. U bent mijn eerste taakje. Nou, wat een buitengewone eer om jouw eerste taakje te zijn, Olaf. Ja. Uh, komt u mee naar de auto, meneer Kaalson? Het is echt een hele gave. Een Volvo PV444, hè, zwart. Helemaal nieuw. Zo, waar gaan we heen dan? Um, ik moet u naar Premier Erlander brengen. Uh, het fijne weet ik er niet van, maar het heeft geloof ik betrekking op de hele situatie. De hele situatie. Uh, ja, de, de koude oorlog, meneer. Uh, gaat u mee? Het is echt een hele mooie auto. Koude oorlog. Victory over Germany had restored peace to Europe, but it was already threatened by a growing rift between the partners themselves. At the Potsdam Conference. President Truman and British Prime Minister Winston Churchill were on one side of the divide, determined to secure political freedom and democratic governments throughout post-war Europe. Their partner, the dictator of the Soviet Union, Joseph Stalin, had other plans. He was determined to dominate all of Europe and impose communism on its nations. een is stabiel. Eh, situatie nu wat laat. Meneer Karlsson, wat fijn dat u bent. Welkom. Aangenaam kennis met u te maken, premier Erlander. Uh, uh, wat is mijn volgende taakje, premier Erlander? Je mag koffie halen, Olaf. Koffie? Ja, doe ik meteen. Ik heb veel over u gehoord, meneer Karlsson in tegenstelling tot wat ik over u heb gehoord. <laughs> ik heb toch wel zo mijn best gedaan. Ik ben een jaar lang bij elke brunch, lunch en benefiet geweest. Voor mijn zichtbaarheid, ziet u. Kijk, na het plotseling overlijden van premier Hansson vorig jaar... werd ik tot mijn grote verbazing gekozen als een opvolger. Binnen de Sociaaldemocratische Partij was er het volste vertrouwen. Maar daarbuiten kende helemaal niemand me. Niemand is de premier van Zweden, zeiden ze dan. <laughs> uh, hier is de koffie. Uh, koffiebroodjes, zal ik koffiebroodjes halen? Dat lijkt me een goed idee, Olaf. Ja, oké, okay, okay, leuk. Komt eraan. Leuke kunnen. Uh, u lust nog wel een koffiebroodje? Nou, ik ben een tijd weg geweest, premier Ierlander, Maar ik ben nog wel steeds te zweet, hoor. Goed, meneer Carlson. Uh, ik begreep van president Truman dat u een nogal explosief verleden heeft. <laughs> ik weet het een en ander over bommen, ja. Interessant, interessant, ja. Verbomd interessant. <laughs> ik ontplof bijna van nieuwsgierigheid. <laughs> uh, uh, ja, koffiebroodjes, ik heb ze gevonden. Uh, en nu? Uh, nu? Wat, wat, wat moet ik nu doen? Uh, haal de map met jaarcijfers van uh, 1946 maar, Olaf. Uh, map met jaarcijfers? Ja, oké. Okay, ja. Uh, ik ben al weg. Waar waren we? Premier Eerlander, ik wil niet onbeleefd zijn... Maar ik neem aan dat u mij hier met een bepaalde reden hebt uitgenodigd. Bepaalde reden? Wel nee, meneer Carlson, wel nee. Of nou, ja, nee, jawel, ja. U bent hier omdat ik u iets wil geven. In deze envelop zitten 10.000 kronen... als dank voor uw uitgevoerde werkzaamheden in dienst van ons land. Oh, de, de, werkzaamheden? Ziet als een stukje Zweeds socialisme. Ik krijg zomaar geld. Wij zijn blij dat u weer thuis bent. Ja, Elke burger telt... Premier Eerlander, Zweedse socialisme is me met de paplepel door mijn strot geduwd. Maar zelfs mijn vader, die me wel geteld drie minuten na mijn geboorte al in de steek liet... om het socialisme uit de koude grond te gaan stampen... die zou echt niet zomaar 10.000 kronen aan iemand hebben gegeven. Oh, het is die verdomde wapenwetloop tussen Amerika en Rusland, meneer Karlsson. Het schijnt dat Stalin nu ook weer met een atoombom bezig is. Ja, en, en wat wilt u van mij... Ik heb helemaal niks met oorlog, meneer Karlsson. Helemaal niks. Mocht die koude oorlog uitmonden in een derde wereldoorlog... dan blijft Zweden natuurlijk gewoon weer neutraal. Maar... voor de veiligheid van Zweden, begrijpt u? Finland is maar een klein buffertje tegen Stalin's expansiedrift. En ik ben hier omdat... Momenteel is de speciaal opgerichte BV Atomenergie... bezig met het analyseren van de nucleaire toekomst vanuit Zweeds perspectief. En... Uh... Uh, nou ja, ik dacht dus dat u misschien... U wilt dat ik u help bij het maken van een atoombom. Eh, uh, ja. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u morgen al op gesprek bij Dr. Eklund... de projectleider van Atomenergie. Ach, waarom niet? Jaarschrijvers 1946. Hier is de map. In a war fought with atomic bombs... His mighty red army would be rendered impotent. The balance has been destroyed. He would later tell the scientists working on the Russian bomb. That cannot be. Welkom bij Atomenergie, meneer Carson. Aangenaam kennis met u te maken, dokter Eklund. Mm -hmm. Ik heb weinig tijd, dus ik ga u geen koffie aanbieden. Oh, dat geeft niet. Premier Erlander heeft mij verzocht uw achtergrond zorgvuldig te checken... dus dan gaan we dat maar doen, want Toge Erlander is de baas. Ja. Opleiding? Drie jaar. Drie jaar? Is dat niet weinig voor een fysicus of chemicus of... Wat bent u precies? Wiskundige? Geen van die dingen, meneer Eikloent. Dokter Eikloent. Ik bedoelde drie jaar in totaal. Ik ben op mijn negende van school gegaan. En daarna? Thuisscholing? Daarna ben ik gaan werken. Werken? Ja. Op uw negende? Ja. U heeft niet ge gestudeerd? Nee. Juist. Ik streep opleiding voor het gemak even door. Beroepservaring dan? Met enige relevantie natuurlijk. Voor het maken van bommen? V voor het verwaardigen van explosieven, ja. Even denken hoor. Ja. U komt toch voor een baan in ons onderzoeksteam? Dat is geloof ik wel wat premier Ierlander voor ogen had. En premier Erland heeft er overal verstand van, dus uh, relevante werkervaring. Ja, ik ben begonnen bij nitroglycerin BV. Daarna ben ik mijn eigen bedrijfje begonnen, Dynamite Carlson. Toen nog in de bommenfabriek Helfer En natuurlijk Los Alamos. Los Alamos? De legerbasis in New Mexico, waar de atoombom is uitgevonden. Ja, ik weet dat ja. Los Alamos is. Uh, Meneer om... Carlson? Ja, nou ja, u, u zei het zo vragend. En u heeft daar gewerkt? Ja. U heeft op het topgeheime onderzoekslaboratorium in Los Alamos gewerkt? Ja. Tijdens het Manhattan-project? Ja. Oh. Nou, dat is indrukwekkend. Mocht. En wat was uw taak daar precies? De koffie. Pardon? Ik schonk de koffie. U schonk de koffie? En soms thee. En soms thee? Ja, maar voornamelijk koffie, hoor. Oppenheimer wilde zijn middagbakje wat zo sterk... dat hij de kramp van in zijn kaken kreeg. Juist. U bent dus niet betrokken geweest bij enige vorm van kernsplijtingsgerelateerde besluiten? Zoals premier Erlander beweren? Nee. Nee, ik heb wel een keer mijn mening gegeven bij een vergadering tijdens mijn koffieronde. Ik stond net de donutjes uit te delen. U heeft uw mening gegeven terwijl u donuts aan het uitdelen was? Ja, ze waren onnodig moeilijk aan het doen. Is dit een grap? Nou ja, ik dacht ik help ze even. En verder? Qua ervaring? Wel, het bleek dat... Of blijft het bij een orbel met een mening? Nee, ik heb wel degelijk een daar... gevetelstrekt diploma. <laughs> Nadat nou, ik. Als u dat al heeft. Ja, nee, dat. Uh... Dat is het inderdaad. Juist. Luister, meneer Kaatson. Ja. Het is werkelijk een prachtig CV dat u daar opzond. En ik waardeer dat onze door en door socialistische premier iedereen een gelijke kans wil geven. Maar wij zijn op zoek naar iemand met kennis van kernsplijting. Iemand die het atoomvraagstuk kan oplossen. Blijkbaar neemt premier Erlander de Sovjetdreiging niet zo serieus. Maar wij bij atoomenergie doen dat wel. En bovendien hebben wij al iemand voor de koffie. Greta. En Greta maakt ook de kantoren schoon. En daar heeft hij dan weer geen ervaring mee. Of wel? Geen enkele, dokter Eklund. Nou, dan moet ik u helaas teleurstellen, meneer Kaalson. Oh, dat geeft helemaal niets, meneer Eklund. Dokter. Toch bedankt voor uw tijd, meneer Eklund. Dokter Eklund. Een fijne dag nog, meneer Eklund. There would be no Pearl Harbor in this coming struggle. No sudden attacks or declarations of war. Just a growing sense of fear and distrust. Holding the former allies toward a confrontation that neither could afford... ...but that neither would manage to escape. Zo. Gezellig bankje. Fris zonnetje. Lekker brandewijntje. Knappe kerel die mij hier nog weg krijgt. Meneer, ik zou graag een poging willen doen. Pardon? Nastrovia, meneer Kautzen. Mijn naam is Borisovic. alias Zuly Popov. Ik kom u een voorstel doen. Heb ik u eerder ontmoet, meneer? Dat lijkt mij sterk. Maar u weet wel wie ik ben. Ik haal mij al een tijdje met u bezig. Dat is uh, goed... En u wilt mij... Een voorstel doen. Een voorstel doen? Namens mijn opdrachtgever, wiens naam ik nog niet kan noemen, maar... Ik kan u zonder enig oponthoud naar hem toebrengen. Maar u kunt niet vertellen waar... waar u... u heen gaat? Nee. Nog niet. En ook niet waarover het... Het gaat, dan... nee. En dat vertrek dat zou zijn per... Nu. Nu? Meteen? Ja. Ik begrijp dat dit een nogal onaantrekkelijk voorstel is, meneer Karlsson, Maar ik zou... Weet u, mijn vakantie is eigenlijk net begonnen. En ik ben eigenlijk ben niet heel erg van het plannen... maar ik had toch wel gehoopt dat het wat langer zou duren dan een kwartiertje. Toch zou ik u dringend willen verzoeken vrijwillig met mij mee te gaan. Is dat een dreigement? Rijdt u in elk geval mee naar Dallareux. Onderweg kunnen we verder kennis maken en dan neemt u daar uw beslissing. Dallareux? Dat ligt aan de scherenkust. En waarom zou ik met u meegaan? Als u mij niets kunt vertellen over de aard van dit tripje. Omdat u helemaal niet van vakantie haalt, meneer Karlsson. Had u mee? Vindt u het goed dat ik eerst even mijn broodje opeet? Ja. Goed. Dallareux dus. Als u mij wilt volgen, meneer Carlsen. Komt de opdrachtgever hierheen? Nee. Volgt u mij maar. Maar hier begint... Moeten we... Het ijs op, Ik... meneer Carlsen, inderdaad. Nou, bent u zeker dat... Kijkt u Ik... goed uit. Het kan glad zijn. Ja, dat heb je wel eens met ijs. Zeker dat we de goede kant op lopen? zit. Meneer Popov? zit. Wa waar brengt u mij heen? Zo rok. Lopen we naar een schip? Pierisat. Meneer Popov? Ik ben aan het tellen. Ja, ik ga misschien toch liever terug. Ik heb nog niet besloten dat ik meega, hè? Zinnetje. Meneer Popov? Hallo? Zeg, Is dit een grap? Waarom lopen we de zee op? Ik ben nog stoppen. Ik versta geen Russisch. Stop. Stol? Wat stol? Hier is het. Hier is het? Hier is helemaal niks. Ik had een prachtige hotelkamer met een bijbel op het nachtkastje. En ik heb me er ontzettend op verheugd om die het hele weekend heel actief niet te gaan lezen. En nu sta ik op een bevroren zee met een zotte rus. En ik... ik, ik, ik. Wat gebeurt er? Een paar passen aan de kant graag, meneer Kouwerkom. En meneer Karlsson, hoe denkt u nu over een nieuw avontuur? Ik moet zeggen, zo'n onderzeeër maakt wel nieuwsgierig. Persoonlijk vind ik het een zeer prettige manier van reizen. Ik kan het iedereen aanraden. Ik heb nog twee vragen voordat ik beslis om in deze walvis te stappen. De eerste is, bent u van plan het over politiek en over religie te gaan hebben? Niet als u daar aanstotend aanneemt. Hm. De tweede vraag, is er brandewijn? Ja.